Wat schiet de tijd alweer op. Zijn jullie ook allemaal zo opgewonden? Oh maar ik wel hoor. Ik kan nou al haast niet meer stilzitten. En met Paulus is het nog veel erger. Die kan s'nachts niet eens meer slapen. Hij gaat s'avonds natuurlijk wel naar bed. Oh ja, net als anders. Maar van slapen komt niets. Als hij er een uurtje in ligt, kruipt hij weer onder de dekens vandaan en gaat kijken of alles er nog wel is. De mantel, en de meter, en de klazenbaard, en de snor, en de staf. Maar hoe staat het nou met de dieren, En Wil het een beetje? Nou, Nee. Erg fraai klinkt het toch niet boos. Ze zingen allemaal nogal wel zo tamelijk... Heen en al zeer verschrikkelijk vals, hè. Een erg uit de maat. Of Sint-Nicolaas dat nou... ...mooi zal kunnen vinden. Ach, dat valt wel mee. Ik zal het heus wel... Uh, ...ik bedoel, uh, Sint-Nicolaas... ...zal het heus wel mooi vinden. Hij weet toch ook wel dat het maar gewone bosdieren zijn. Laat ze maar goed hun best doen. Dan wordt het vast wel wat. En nou vind ik het wel erg jammer dat jullie de dieren niet kunnen horen. Maar dat is onmogelijk, want ze repeteren in een konijnenhol... en daar is natuurlijk haast niet bij te komen. Of zou ik het toch eens proberen? Als ik nou eens op mijn buik ging liggen... en ik steek de microfoon dan zo ver mogelijk in dat konijnenhol... misschien lukt dat. Maar vooruit zo doen we dat. Het zal waarschijnlijk wat onduidelijk klinken, maar dat is dan mijn schuld niet. Dat komt omdat het daarbinnen zo nauw is. Hoor, daar beginnen ze juist weer... Nou, uh, goed opletten uh, allemaal, hè? En, uh, en tegelijk beginnen, hè? Dan eerst even de toon, net tot... mm -hmm. Ja, precies de toon allemaal dat maar... mm hè? -hmm. Oh, oh, oh, oh, nog net op hoor, de hoor, hoor, hoor, hoor, hoor, hoor, hoor, hoor, dat <tie> <tie> <tie> <Ja? tie> <tie> <tie> Nee, nee, nee, nee, Dat gaat echt niet, hè. Dat de klaas. Dat is natuurlijk niet goed, hè. Het zit aan moeie Dat is heel niet mooi, lekker. Dat moet je op een heel andere wijze doen. Het veel gevoel, niet waar? Zo op deze manier, hè. Dank je, Center Klaas. Hm, leuk. Ja, probeer een Dank je, ja, ja, gostoso. A do do do do amor que é esse amor. Eu tô com frio, nossa. Quer dedicar? Que engraçado, rostrao, né? Uma mulher het Isso aqui é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, een é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, You has <laughs> to hold on to your table. You have to hold Precies in de zingen, heb ik gezegd. En goed op mijn rechterpoot letten, want daar dirigeer ik Van voren af aan, een beetje opgelekt te gaan, dan je de Sinterklaasje, bolle, ja, dat gaat zijn, hè? Allee, Gregorius, zo'n weer iets heel anders. Gregorius, jij moet hetzelfde zingen wat wij zingen. Zal je eraan denken? Ja, ja, oebelenboebelen. Ik zal het huis proberen. Nou, jullie hoort het wel, kinderen. Er wordt in dat konijnenhol druk gewerkt. En wat Paulus betreft, die heeft het gewoon niet meer. Nee, nee, nee, ik heb het niet meer, want nou is het zover hoor. Ik moet het pak aantrekken, want de dieren zullen allemaal naar mijn botten komen. En natuurlijk mag niemand mij van tevoren zien, hè. Nee, ik moet zorgen dat ik op tijd verdwenen ben. Dan zal ik me zolang ergens moeten verstoppen. En intussen zal Uwe aan iedereen uitleggen dat ik, eh, Paulus dus, er zelf niet bij kan zijn, omdat ik op het paard moet passen. Oh, als alles nou maar goed gaat... Paulus is heel erg zenuwachtig, dat kan je wel horen. Voor de zoveelste maal gaat hij zich nu dus verkleden, maar nu is het toch heel anders dan tot dusver. Nu wordt het ernst. Met trillende handjes knoopt hij de baard om zijn eigen baardje, en voor het eerst krijgt hij het gevoel dat hij misschien toch minder op de echte Sint-Nicolaas lijkt dan hij gehoopt had. Maar Paulus is niet de enige die last heeft van zenuwtjes. Met de dieren is het al net zo gesteld. En dat is eigenlijk de schuld van Salomo, want die praat voortdurend over het paard. Ja, met dat paard zit vast hè. Voor Sint-Nicolaas ben ik niet bang, maar voor dat paard wel. Maar ik heb je toch gezegd, Salomo, dat het paard hier en dan niet mee zal komen. Ik heb je toch uitgelegd dat Paulus op het paard zal passen, terwijl Sint-Nicolaas bij ons op bezoek is. En dat kan al wel zijn doen, maar zo'n paard is verschrikkelijk, hè. Als dat beest kwaad wil, dan kan die kleine Paulus hem nooit tegenhouden. Oh, nee, dat bestaat niet. Eh, wat voor geluid? Maakt er zo'n paard nou ook weer? Ik heb het zelf niet gehoord, Salomo. Maar volgens Paulus doet het ongeveer zo. <truh> <truh> hey, oh, op, alsjeblieft. Het is al wat van te kunnen eigen. En dan loopt Salomo naar de egels en zegt... Weten jullie wat voor geluid een paard maakt? Zo. <truh> En van de egels loopt Salomo naar de konijnen en naar de muizen en naar de dassen en de eekhoorns. En overal doet Salomo dat paard na. Het is dus geen wonder dat alle dieren bang zijn geworden. Want stel je voor dat het paard toch mee zou komen. Ze hebben dan ook allemaal trilpootjes als ze zich tenslotte in een grote optocht op weg begeven naar de kabouterboom. Paulus is nog niet eens helemaal klaar als hij heel in de verte de eerste dierenstemmen hoort. Oh, dat komen ze al aan, hè? En mijn stoort zit En die rare grote baard wil niet goed blijven zitten? Dat ding wipt bij ieder woord dat ik zeg verschrikkelijk. Oh, oh, dat is waar ook, de zak met cadeautjes. Die staat nog op mijn slaaphavertje. Gauw even halen! Als de wind klimt Paulus tegen zijn laddertje op, grijpt de grote zak, struikelt over zijn eigen mantel en. oh, ho, ho, ho, ho, ho, dan ben ik gauw in beneden. Goeie hemel, dat is waar ook, mijn schoentjes. Ik had beloofd dat de dieren mijn schoentjes mochten gebruiken. Ja, gauw die schoentjes uit. Zo, goeie gekjes nog aan toe. Dat, dat had ik ook niet eens aan gedaan. Nou heb ik zelf geen schoentjes meer. Nou ja, niks aan te doen. Dat maar op kousenvoeten. Daar komen ze aan, hè. ik moet maken dat ik weg ben. Waar is de stad? Hier is de stad. Zie zo, en nou nog wat doen we? En daar holt de hulp Sinterklaas zijn boom uit en verstopt zich nog juist bij tijds in de struiken. Bijna op hetzelfde ogenblik bereiken de eerste dieren de kabouterboom. Gelukkig ontdekken ze geen sporen van Paulus. Dat is een hele geruststelling, want nu weten ze tenminste dat het paard bewaakt wordt. Nee, niet voldremen jullie, hè? No, we gaan allemaal één voor één naar binnen toe, hè? Ja, iedereen erop gebeurd, Zeg er in de paard, dat zal toch niet binnen staan, hè? Oh, Salomo, houd toch op over dat paard. Ik heb je wel honderd keer gezegd dat dat paard niet meekomt. Jij maakt iedereen doodsbenauwd met je malle paarden verhalen. Maar is het is er nog niet toe, amor. Nu Nee. Dat weet ik. Sint-Nicolaas komt pas als we allemaal netjes bij elkaar zitten. Au! Wat gebeurt daar? Prikken, Waarom roep jij ow? Oh. Uh, hij drukte op de dingetje. Uh, maar, maar hij prikte mij. Zie dat? ik ging ruzie maken, jullie. Denk eraan dat Sinterklaas daar helemaal niet van houdt. Pak je maar op, anders ga je in de zak. Nee, dat ja, wil ik niet. Nou, zit er eens stil. Hoezo? Ik geloof dat we er allemaal zijn, hè? Is iemand er nog niet? Niemand niet? Nou, dan zijn we er dus allemaal. Let op, vrienden. Nou is het ogenblik aangebroken om Sinterklaas liedjes te zingen. Doe goed je best en denk aan alles wat ik jullie geleerd heb. Hè? Als ik tot drie heb geteld, dan beginnen we. Eén, twee, een, pleitje, een, een Honderd enkele gelukkige in in de Ja, hoor. Nou zijn ze allemaal braaf aan het zingen. En nou weet Paulus ook dat de tijd gekomen is om naar binnen te gaan. Maar waar is Paulus? Ik zie hem nergens meer. Hij zal toch niet. Oh, oh ja, toch, daar zit hij. Tussen de struiken. Zeg dat wel, tussen de struiken, zeg maar gerust in de struiken, ik kan er haast niet meer uitkomen, Mijn baard zit om mijn tak geslagen en mijn pruik staat ook weer scheef, had ik nou maar een spiegeltje meegenomen om alles weer recht te zetten, maar daar heb ik in de haast niet aan gedacht, oh, oh, oh, oh wat is het moeilijk om voor Klaas te spelen, veel moeilijker dan ik verwacht had, maar ik moet wel gaan, hè, want ze rekenen erop, En nog even voelen of het bij mij te goed zit. En hier heb ik mijn gouden staf. Oh lieve, help ook dat nog. Heb ik me daar in de haast een hark meegenomen in plaats van de staf. Als ze dat nou maar niet merken. Nou ja, niet meer denken. Ik moet het erop wagen. En dan klopt Paulus aan het deurtje van zijn eigen boom. Het zingen verstompt meteen. Het wordt heel stil. En in die grote stilte schrijdt Sint-Nicolaas naar binnen. Hij struikelt zo statig mogelijk over zijn mantel geeft gauw een map tegen de mijter, die natuurlijk alweer scheef stond, en die door de map nog schever komt te staan, en probeert zo kalm mogelijk naar de dieren te kijken, die in een grote kring zitten en hem vol bewondering aanstaren. Die dieren zijn allemaal diep onder de indruk, dat is goed te merken. Niemand herkent Paulus, en iedereen vindt dat Sint-Nicolaas er heel waardig uitziet. Buiten zeer waardig, Salomon. Alleen die kousenvoetjes dat is wat eigenaardig, vind je ook niet? Ja, inderdaad. Dat is ook wel een erg klein klaasje, hè? Ik had gedacht dat plazen altijd veel groter waren. Moet oh, is die mooie staf, hè? Paulus kijkt verschrikt naar de hark die Wipper voor een staf aanziet... ...stapt kordaat naar de hoek waar zijn tuingereedschap staat... ...en wisselt de hark heel handig om voor de echte staf. Wipper ziet het met enige verbazing aan... Maar juist als hij er wat over wil gaan zeggen, ontdekken de dieren dat Sint-Nicolaas de grote zak achter zich aansleept. Dadelijk beginnen alle neuzen te vriendelen, want uit die zak komen de heerlijke geuren. Niemand let er meer op, Paulus, en die maakt gauw van de afleiding gebruik om statig naar zijn eigen stoeltje te wandelen, en daar gaat hij dan op zitten. Oh, nou moet iedereen even zwijgen, want Sint-Nicolaas gaat iets zeggen. Ja, zo is het, hoeveel boeren. Oh, dat was de baard. Ik... Uh... Ik wou dus wat zeggen, hè? Het doet me genoegen, joppie. Die glazenbaard zit los. dat hoort er niet bij, hoor. Ik zal wat proberen hem vast te houden. Genoegen, zei ik. Heel veel genoegen. O, oh, wat kriebeldies, hoor. Ik wou alleen maar vragen wie er nou eens een mooi liedje voor me gaat zingen. Paulus heeft een rood hoofd gekregen van verlegenheid, want de baard is nog losser gaan zitten. Hij tracht het ding met één hand in bedwang te houden... terwijl hij met de andere hand plechtige Sinterklaasgebaren maakt. Oehoeboeru staat vlak naast hem en kijkt zeer achterdochtig, dat ziet Paulus wel. Maar de andere dieren hebben nog niets in de gaten. Die kijken vol belangstelling naar de verlegen Merel... die als de beste zanger van het gezelschap naar voren wordt geschoven. De Merel durft Sint-Nicolaas nauwelijks aan te kijken... en hij brengt ook niet bijster veel terecht van zijn liedje. Er komen alleen maar een paar benauwde fluittoontjes uit... Maar Sint-Nicolaas schijnt het toch bijzonder mooi te vinden. De tranen schieten hem tenminste in de oude ogen... en hij begint opeens overal in zijn tabbert naar een zakdoek te zoeken. Er is echter geen zakdoek. En daarom haalt Sint heel hard zijn neus op... zo hard dat er een snorpunt in zijn linkerneusgat schiet. Oh, oh, oh, oh, die snor! Uh, uh, Zit er zal ik u even helpen met die snor? Nee, nee, nee, blijf alsjeblieft van me af, Salomo. Ik, ik zelf zal wel, als je me nou... Wat, wat hoor ik daar knappen? Goeie genade! Dat is natuurlijk een touwtje van mijn glazen baard. Dat, dat. dat. dat is verschrikkelijk. En nou moet ik net doen of er niets aan de hand is. GELUIDEN.